11 uur. Het NOS-journaal. Door Rold Megens. Als de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle niet snel verbetert, moet hij sluiten. Dat zegt staatssecretaris Seldstra in een reactie op de kritiek van een commissie op de opleiding. De onderzoekers hebben ernstige zorgen over het niveau van de afgestudeerde journalisten in Zwolle. De school gaat nu alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen...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 Het aantal mensen dat langdurig afhankelijk is van een uitkering... is dit jaar gedaald. Het zijn er 40.000 minder dan vorig jaar. Dat komt volgens het CBS doordat meer mensen zijn gaan werken. Vooral alleenstaande ouders met kleine kinderen... en gezinnen van buitenlandse afkomst hebben voor langere tijd een uitkering. Schiphol en de luchtverkeersleiding letten onvoldoende op... of piloten bij het taxiën naar de startbaan fouten maken. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... na een onderzoek naar een verkeerd opgestegen KLM-toestel. In februari steeg de Boeing per ongeluk op van een taxibaan in plaats van de startbaan. Het was toen nog donker en niemand had de fout tijdig in de gaten. Het vliegtuig vloog door de verkeerde start rakelings langs een landend Marokkaans toestel. De onderzoeksraad vindt dat Schiphol maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen. De Japanse autoriteiten hebben op meer dan twintig locaties invallen gedaan bij de camerafabrikant Olympus. Het bedrijf is verwikkeld in een boekhoudschandaal. Olympus zou sinds de jaren 90 voor minstens anderhalf miljard dollar fraude hebben gepleegd, onder meer door er een dubbele boekhouding op na te houden. De zaak kwam in oktober aan het licht, toen de nieuwe Britse topman Woodford uit de school klapte. Hij werd vervolgens ontslagen, officieel omdat hij niet functioneerde in de Japanse bedrijfscultuur. Doem hoopt met de invallen genoeg bewijs te vinden om tegen de top van het bedrijf een zaak te beginnen. Oud-provo en kabouterleider Roel van Duin krijgt alsnog een aantal documenten... die de inlichtingendienst AIVD over hem in het archief heeft. De Raad van State maakte met deze uitspraak een einde aan een zaak die al sinds 2009 liep. Van Duin schrijft zijn memoires en wilde daarom inzagen in de documenten. Hij was erachter gekomen dat hij jarenlang door de inlichtingendienst was geschaduwd. De Raad van State heeft nu bepaald dat hij bepaalde stukken van voor 1982 mag lezen... Recentere stukken mogen wat betreft de Raad nog onder de geheimhouding vallen. Het weer bewolkt, vooral in het zuidwesten hier en daar een bui. Temperatuur 6 graden in het oosten en een graad of 9 aan zee. Morgen is het bewolkt en dan valt vooral in het oosten van het land regen. Dan wordt het ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. File staat op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen 3 kilometer.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 Nee, hier verplicht links afslaan, zachte berm opgepast, situatie gewijzigd... wordt u soms ook gek van al die borden die na elkaar langs de kant van de weg opduiken. Nou, daar ga ik zo eens naar kijken. Naar al die officiële en minder officiële borden op straat. En dat doe ik samen met verslaggever Jan Peels, die Jelle Lenis interviewde... schrijver van het boek Verboden aan te plakken, bordenvol Nederland. En we gaan ook de lucht in. Zoals u weet vertrekt we over zo'n drie uur en tien minuten de Soyuz 5... met aan boord André Kuipers. Ik stel zo de vraag, wat heeft die ruimtevaart... en vooral de bemande variant daarvan eigenlijk precies opgeleverd? Mijn gasten zijn Govert Schilling en Frans Vragen. En vier dezelfde akkoorden. Daaruit bestaan heel veel liedjes uit de top 2000. Een Groningse songschrijver, nota bene van beroeptaalkundige... laat horen hoe dat precies zit. En voor een kerstfeer zonder piek... surf naar degids.fm. Het Tweestedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk... weigert nog langer verzekerden van Achmea te behandelen. Reden? Het geld is op. Achmea heeft volgens het ziekenhuis te weinig zorg gekocht... en daarom moeten nieuwe patiënten wachten tot volgend jaar. Achmea is onaangenaam verrast... en wil met het ziekenhuis snel een oplossing zoeken... en kennelijk zijn ze op dit moment in gesprek. Wie zit er nu fout? En... Is dit het wat ons straks allemaal te wachten staat nu de zorg goedkoper moet en er keiharde inkoopafspraken worden gemaakt? Ik ga erover praten met Wieland van der Ven, hij is hoogleraar zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meneer van der Ven, goedemorgen. Goedemorgen. Patiënten die worden geweigerd omdat het geld op is, gebeurt dat vaak? Ik heb er nog nooit van gehoord en dit kan natuurlijk ook niet wat hier gebeurt. Maar ja, geld is op. En op is op. Daar heeft een patiënt niets mee te maken. Een ziekenhuis mag geen patiënt weigeren... omdat het geld van een verzekeraar dan kennelijk op is. Hoogstens mag het ziekenhuis dan aan de patiënt vragen... nou, uw verzekeraar wil mij niet betalen. Wilt u even uh, mij de garantie geven dat u de rekening betaalt? Bijvoorbeeld een creditcard vragen, net als hotels doen. Maar een behandeling weigeren is mijns iets ongehoord... en daar zou de inspectie van de gezondheidszorg naar moeten kijken. Ja, dan denkt die verzekerde, bekijk het maar. Ik geef mijn creditcard niet af, maar straks moet ik die operatie zelf toch betalen. Ja, nou en daar zit denk ik ook een fout van de, van de verzekeraar. De verzekeraar moet gewoon helderheid bieden aan zijn verzekerde. waar de polisvoorwaarden recht op geven. En ik kan me niet voorstellen dat in die polis van Achmea iets staat van. Nou ja, we hebben iets afgesproken en als budget op is, dan heeft u geen recht meer op zorg in dat ziekenhuis. Dat, dat zal er niet in staan. En dus heeft de verzekerde gewoon recht op vergoeding. Ook al gaan ze naar het Zweedse ziekenhuis. En ik vind dat de verzekeraar zijn verzekerde daarop had moeten wijzen. Dus Achmea is in ieder geval de schuldige. En wie is er nog meer schuldig? Nou, het ziekenhuis mag geen patiënten weigeren. Het zou dus zo moeten zijn dat het ziekenhuis zegt... nou, patiënt, kom binnen, maar uw verzekeraar betaalt niet... maar ik wil wel de garantie hebben dat er een betaling komt. Nou, dat mogen ze vragen. Mm. En als de patiënt die garantie niet geeft... ja, dan heb je een hotel, mag ook mensen weigeren... als het om niet ernstige zaken gaat. Uh, maar dan gaat de rekening van het ziekenhuis naar de patiënt... En die betaalt het en stuurt het naar de verzekeraar. En die moet dat gewoon weer vergoeden aan de verzekerder. Moet hier door de inspectie voor de gezondheidszorg naar gekeken worden, vindt u? Nou, ik denk dat de inspectie van de gezondheidszorg even met het ziekenhuis moet praten. Van, u weigert hier ziekenhuizen. En ik denk dat dat niet mag. En, maar ik denk ook dat de Nederlandse zorgautoriteit eens even met de verzekeraar moet praten. U moet wel helderheid geven aan uw verzekerde. Want de Nederlandse zorgautoriteit, hun belangrijkste taak is de consument in de zorg te beschermen. En de verwarring die nu ontstaat, dit kan gewoon niet. Volgens het ziekenhuis heeft Achmea zich gebaseerd op een groei van 1% over het afgelopen jaar. Terwijl de raming 2,5% was. Dus ja, logisch dat ze te weinig geld hebben binnengekregen. gekregen. Ja, dat zou kunnen, maar dan hebben ze uh, misschien geen goede afspraak gemaakt. Maar nogmaals, de verzekerden van Achmea zijn niet gebonden aan deze afspraak. Die, die hebben de er niks mee te de... maken? Nee, ze hebben alleen te maken met hun verzekeraar en de polisvoorwaarden. Nu gaat het alleen om nieuwe patiënten die geen acute zorg nodig hebben. En over elf dagen is het 1 januari. Ik zou zeggen, wacht even als nieuwe patiënt. Ja, als de patiënt daar genoegen mee neemt, dat, dat zou kunnen. Maar, maar dat, is een beslissing, dat is dan een vrijwillige beslissing van een patiënt. Of je kan naar een ander ziekenhuis gaan. Maar een patiënt die vandaag de dag bij dit betreffende twee steden ziekenhuis... die behandeling wil ondergaan en het ziekenhuis weigert... ik denk dat dan het ziekenhuis echt een hele moeilijke zaak heeft. En dat schijnen ze de afgelopen maanden dus al een paar keer gedaan te hebben. Het inkopen van zorg is de toekomst, hè? straks dagelijkse praktijk ook. Is het wel zo'n goed idee als patiënten worden geweigerd omdat het geld op is? Het is natuurlijk idioot dat het gebeurt, maar dat gaat ons de komende tijd meer te wachten staan. Nou, dit is een ongelukkig voorbeeld van de kinderziektes van het nieuwe stelsel... waarbij de verzekeraars zorg gaan inkopen. Uh, en ze gaan dat selectief doen. En dat is in beginsel een goede zaak. Dat ze zeggen, nou, ziekenhuizen die niet zo'n goede kwaliteit leveren... of wij vinden die kwaliteit niet voldoende, daar contracteren we niet meer mee. U kunt ze nou naar alle andere... 70 ziekenhuizen wel gaan, maar die 30 niet. Dat mag, maar dan moet die verzekeraar dat heel helder maken aan zijn verzekerde. Dus wij moeten dat nu al weten voor het komend kalenderjaar, want nu maken we de keuze van polis. Ja, maar die verzekerde die weten niks natuurlijk, want die lezen die polis nauwelijks door. Ik doe dat tenminste niet. Dat Is dom zeker. Nou, dat is ook iets nieuws. De verzekerder moet er wel aan gaan wennen dat als je je verzekeraar kiest, dat je dus niet alleen op de premie en kwaliteit en dat soort dingen moet letten, maar dan moet je er ook op letten wat is de lijst van de gecontracteerde ziekenhuizen en, en, en huisartsen en uh, apotheek, et cetera. kan wel je die nieuws. makkelijk vinden dan, meneer Van der Ven? Nee, uh, op dit moment uh, in het algemeen niet. Dat is heel lastig voor de consument. En daar moet veel meer helderheid in komen. En ook daar zou de Nederlandse zorgautoriteit de verzekeraars uh, er is op kunnen wijzen... en zelfs kunnen dwingen, maak dat klip en klaar helder voor je verzekerder. Die lijst is ook niet te vinden op independent.nl. Oh ja, nou ja, die is toch in nou, bezit van Achmea, dus bij, dat, is, dat bij, maakt niet bij, meer uit. Bij, ja, ja, overal. Over, over, over, Onafhankelijkheid gesproken, maar Kiesbeter is een website die is door de overheid gesponsord en die is wel onafhankelijk. En daar wordt bij bepaalde polissen staat er wel een sterretje, een uitroepteken van: hé, hey, hier zijn beperkende voorwaarden. Dus daar wordt de consument wel gewaarschuwd en dan moet je dat verder uitzoeken. En dan word je verwezen naar de website van de verzekeraar en daar vind je dat de lijst met uh, gecontracteerde ziekenhuizen voor 2012 in de meeste gevallen nog niet bekend is. Maar Kortweg, het Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk... en ook de verzekeraar Achmea doen iets wat volstrekt idiotisch en wat niet had moeten voorkomen. Want de patiënt is daar de dupe van en zou daar niet de dupe van mogen zijn. Helemaal mee eens. De patiënt mag er niet de dupe van zijn. Ik beschouw het als, als kinderziektes van het nieuwe systeem... en die moesten zo snel mogelijk worden weggewerkt. Wiener van der Ven, hoogleraar zorgverzekeringen... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dank. Graag gedaan. Ja, dan. ja, de Degids.fm Hier ritsen, situatie gewijzigd. Betreden op eigen risico. Nou, zo zijn er nog duizenden. Het weemoet in Nederland van officiële en particuliere verkeersborden en andere bordjes. Verslaggever Jan Peels. Jij bent er pas geweest met Jelle Lenen. En die stoort zich aan al die bordjes, hè? Ja, Jelle Lenen heet ze. En uh, die heeft eerder trouwens ook een heel aardig boekje geschreven over Nederlandse luchten. En dan niet het uitzicht van de wolken, maar de typische Nederlandse luchtjes die je in Nederland kunt ruiken, hè? De spruitjeslucht. Wie kent het niet? Nou, die Jelle Leners schreef dus onlangs dat boekje verboden aan te plakken. Borden vol Nederland. En dat gaat over de overdaad aan op- en aanmerkingen die je overal in Nederland op borden leest. Want ja, want hoeveel bordjes ben jij wel niet tegengekomen op weg op de fiets van huis naar de studio, Felix? Geen idee, Jan. Ik kijk er nooit meer naar. Nee, ik kijk, niet ja, nee, ik kijk er niet, niet meer. Je weet ook niet waar het over naar. gaat. Ik kijk jij daarna naar die bordjes? Ja, ze nu en anders Ja, dan ja Ik zie ze, ik zie ze staan, maar. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. Of, of, of dan kom je aan met je fiets en dan mag je je fiets bijvoorbeeld niet neerzetten. Ik noem hem wat, hè. Het nou ja, ja, ja, nee, ja? Nou, ik, heb het, ik zie het wel eens, hoor. Hier geen fietsen plaatsen. Oké. Okay. Ook weer zo'n bordje. Ja? Ja. Jelle Lenus dus, die verbaast zich over uh, ja, een aantal van die borden... en heeft onder meer ook uh, zich verdiept in de juridische achtergronden. Die zijn er soms namelijk helemaal niet bij al die bordjes. En als je dus dadelijk even op de site kijkt, onze site, gids.fm, dan zie je een aantal uh, vrolijke voorbeelden voorbij komen. Nou, Hoe dan ook, om de proef op de som te nemen... heb ik met Jelle afgesproken in het centrum van Leiden. Ja, en ik de stad in kwam gereden, viel me in ieder geval op... dat hoe dichter je naar het centrum komt, het woud wordt alleen maar groter. Hè? Het wemelt in Nederland van bordjes. En niet alleen van de overheid, hè, want die wil je met verkeersborden... en allerlei aanwijzingen wil je echt uh, ergens wel of niet uh, hebben. Maar ook particulieren doen een flink hun best in Nederland met die bordjes. Nou, komt je uit Kloosterburen, we staan in Leiden. Is er een verschil tussen het platteland en de stad qua uh, hoeveelheid bordjes? Uh, qua hoeveelheid bordjes natuurlijk wel. In een stad vergeleken met het platteland zit er ook wel wat verschil in bordjes soms. Hè? Ja. Eh, het is nu oogsttijd eh, geweest. Nou, het wemelt op het platteland van de border, modder. Typisch ja. Nederlands hè, bord. Dat zou je in de stad niet tegengekomen? Nee, sowieso niet. Nee, nee, Om, inderdaad. Omgekeerd. Het bordje niet parkeren kom je op het platteland eigenlijk nergens tegen. Nou, want dat ja, maakt... Terwijl we dat hier midden in de stad eh, duizenden keren tegenkomen. In allerlei variaties. Hè? In allerlei variaties, want dat is ook leuk. Iedereen mag gewoon eh, een bordje kopen. En er zijn er heel veel op de markt voor een paar euro. Hè. Dat kost je helemaal niks. Nou heeft hij dat uitgezocht, wat dat eigenlijk betekent is van die botjes. Ja, zo'n parkeren dat zegt eigenlijk niks begrijp ik uit uw boek. Nee, dat klopt. Uh, vooral als het een gebot of een verbodstekst uh, heeft... Hè, hele korte teksten vaak... dan moet je constateren dat het eigenlijk nergens op slaat. Dat, dat er helemaal geen rechtskracht vanuit gaat, uh, hooguit. Dat je wat wordt afgeschrikt En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van de plaatsers van die borden. Ja, die botjes hè, van verboden toegang met zo'n wetsartikel erbij... Geldt daarvoor hetzelfde? Of is het echt, echt zo dat als je dan de politie belt... dat ze meteen op de stoep staan? Nou, dat is toevallig, hè? dat verboden toegang... artikel 461, wetboek van strafrecht. Dus iedereen kent het, hè? Iedereen kent het, maar niemand weet precies... wat er gebeurt als je het zou overtreden. Stel, ik ga een, een terrein op... waar verboden toegang staat... dan mag ik door de eigenaar, als hij er al is... daar worden aangesproken. En hij kan mij vriendelijk verzoeken om te vertrekken. Als ik dat niet doe... Dan mag je mij niet bij de kraag vatten en mij uh, van het terrein sleuren. Dat, dat, dat mag je niet. Dan moet je echt de politie erbij halen. En als die ook constateert dat de eigenaar rechtmatig zegt... Van, u mag hier niet komen, los van dat hele bordje... dan kan er actie ondernomen worden door het bevoegd gezag. Maar niet door de eigenaar. We lopen even een stukje door de stad. Want als je dus inderdaad de stad doorloopt... moet je eerst uitkijken voor het verkeer... Maar kom je inderdaad heel veel van dat soort bordjes tekenen? Ja, natuurlijk vergunning houden, parkeren, verboden in te rijden voor auto's. Behalve lijnbussen, dat was er eentje. Ja, kijk, dat zijn natuurlijk duidelijke borden. Eén straat uitgezonderd fietsen, daar hangt toch ook echt een wet aan? Ja, precies. Dat zijn de verkeersborden. Hè, van het reglement uh, verkeersborden uh, nog wat, RVV uh, in ieder geval uh, reglement. Uh, daarvan zijn er overigens ruim 3 miljoen alleen in Nederland. Hè? Zijn wij als Nederlanders uh, daar extreem in? Ik, ja, ik vind dat wij een beetje zijn doorgeslagen daarin. Uh, soms zijn er zoveel dat het alleen maar verwarring schept. Soms vind ik het ook nutteloos uh, borden. Nutteloos in de zin van? Nou, uh, bepaalde aanwijzingen die spreken vaak van zo'n open, open deur op een bord ja. als het ware. Uh, wat je ook vaak ziet, dat zijn aanwijzingen of geboden of verboden die elkaar tegenspreken. Op het platteland kom je heel vaak tegen dat je bijvoorbeeld een bebouwde kom uitrijdt. Dan denk je, he, staat een bord, einde plaats, mag je harder rijden. En vervolgens staat er 50 meter verder weer een bord, 50 kilometer, om eens te noemen. Ja, dat zijn hele verwarringstichtende situaties. Ja, u noemt het typisch Nederlands, maar als ik in Amerika kom... daar wemelt het ook van de borden, en vooral ook borden met waarschuwingen... waarbij staat wat bijvoorbeeld een, een, een boete kost als je een propje op de straat gooit... maar ook heel veel waarschuwingen om uiteindelijk niet juridisch vervolgd te worden... als er iets mis mocht gaan natuurlijk. Kijk, en dat is nou het grote verschil tussen bijvoorbeeld Amerika... en ook wel een beetje Frankrijk, waar ik zelf heb gewoond. Daar weet ik dus wel iets van. Met Nederland. In Nederland beperken we ons anoniem, zonder nadere uitleg, tot staccato-geboden, verboden, aanwijzingen, cetera. In Amerika zijn ze vaak zo netjes om, weliswaar heel kort, maar om er iets bij te zeggen. Op grond waarvan de tekst zou moeten gelden. Of inderdaad, dat wordt gezegd, nou, als u de wet overtreedt op dit punt... Een propje weggooien, 100 dollar. Zo, ja, heeft u zo veel boete, ja. En dat vind ik toch iets, iets, netter, iets netter. En lekker duidelijk. En duidelijk, precies, ja. We lopen een wat rustigere straat in. Ja, daar zie ik er al een die hangen in de verte. De wegsleepregeling. Ja, dat is typisch een bordje. Dat kan je via internet bestellen. Ik geloof 4,80 euro de goedkoopste. Dat slaat nergens op. Ik ken geen regeling op papier in de wet of wat dan ook... die formeel regelt dat er een wegsleepregeling is. Kijk. Stel, ik stel een auto hier neer. Wie haalt hem weg? Nou, dat is het punt. Wat deze eigenaar van deze garage kennelijk zou kunnen doen... Hoogstens, dat is niet zelf actie ondernemen, dan zouden de politie moeten bellen. En dan zou de politie moeten taxeren, gaan schatten. Kan, staat die auto nou echt hinderlijk? of staat die hinderlijk voor die meneer met dat bordje? Als dat zo is, dan kan de politie beslissen om een takelbedrijf. Uh, inter, uh, de hulp daarvan nou, in te De kans dat dat zou gebeuren is natuurlijk nieuw. Dat duurt uren. Ik ben in Amsterdam, heb ik op dat punt heb ik onderzoek gedaan. en heb ik die mensen bevraagd. En daar komt de politie wel, maar pas na uren. Hier ook nog een hele leuke. Een leeg fietsenrek, waar een bordje bij hangt. Fietsenrek gereserveerd voor gasten van het restaurant. Ja. En het is leeg en er staat één fiets naast het parkeerd. Ja. Die is nu blijkbaar niet aan het eten. Nee, nou dit is dan, dit is ook zo'n zo'n bord. Dit is dan geen. Dit heeft niet zoveel, heeft geen officieel bedenk. Het is niks officieels, maar ja, fijn. Maar... Het schrikt wel af blijkbaar. Ja, precies. Uh, dit slaat natuurlijk nergens op. Ja, dit is al een zinloos bordje. Maar u heeft talloze borden, echt heel veel borden bekeken en aan het einde van het boek komt u ook nog eens op dat er ook een soort politieke lading in die bordjes zit of iets typisch Nederlands nou, politieks. Nou, ik heb ze grappende wijze heb ik een paar bordjes toegedicht aan de politieke partijen. Ik, ik kan je een voorbeeld noemen: de SGP, de hekkensluiter in het parlement. Daar heb ik bij geplaatst niet buiten de palen lopen, heel bekend. Zondags gesloten, sleutel te bevragen bij de kosten, Dat zie je ook nog wel veel. Maar bijvoorbeeld ook, omdat het CDA toch wel de partij is van law and order, zal ik maar zeggen, ook honden aan de lijn. En hier geen plaatsen en dergelijke. Dat vond ik, vind ik ook typisch wel iets wat bij het CDA hoort. De PvdA, daar bespeur ik een zekere politieke metaalmoeheid. En dan heb ik dan het bordje niet aanraken nog maar even bijgezet. Of niet storen AUB en zelf doodlopende weg misschien. En de PVV zou dat een partij zijn van weg met al die woorden? Uh, de PVV, uh, daar heb ik uiteraard verboden toegang. Slagbomen dalen automatisch. Pas op schrikdraad en uiteraard wegsleperregeling. Jelle Lenis en Jan Peels in het centrum van Leiden. En zoals Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen... het boekje verboden aan te plakken, Bordenvol Nederland... ligt nu in de winkel. De Gids.fm for main engine start. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. Two, one, zero, and liftoff, the final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Houston now controlling the flight of Atlantis. Dat was de allerlaatste lancering van de Space Shuttle op 8 juli van dit jaar. En dan hoor je de weemoed in de stem van de commentator. André Kuipers vertrekt uh, straks vanuit Kazachstan richting ruimte. En er zal een half jaar in het ruimtestation ISS blijven. Hij is er al een keertje eerder geweest, zeven jaar geleden, maar toen maar voor elf dagen. Mensen en de ruimte, dat blijft toch altijd een spectaculaire combinatie. Maar is dat enthousiasme dat velen hebben wel terecht? Wat heeft de bemande ruimtevaart ons opgeleverd? Daarover ga ik praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling... en Amerika-deskundige Frans Verhagen. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Veel aandacht voor die tweede ruimtereis van astronaut André Kuipers. Begrijpt u dat enthousiasme? Ja, Schilling? dat snap ik wel. Het is uh, niet alleen de uh, eerste keer dat een Nederlander... voor de tweede keer een ruimtereis maakt. Maar zes maanden, dat is nogal wat. En het is niet alleen het enthousiasme in Nederland... maar uh, ja, het is ook weer uh, media-aandacht over de hele wereld. Ook in de Verenigde Staten wordt dit weer gezien... als een nieuwe bemande ruimtevlucht. Doorgaan met dat ruimtestationprogramma. En voor Amerika is er, zit er natuurlijk een beetje een, een tintje aan, van ze kunnen niet meer met hun eigen shuttle, die is uit de vaart genomen. Dus het moet nu allemaal, uh, ook hun Amerikaanse astronaut Don Pettit, die moet zich nu opvouwen in die uh, Russische Soyuz-kogel. Ja, die dingen zijn klein, hè? Die zijn heel klein. Maar uh, ja, het zijn wel weer uh, NASA-astronauten die uh, daar een beetje de show gaan stelen. U bent er niet bij, hè? Waarom zit u hier? En niet daar? Ja, niemand wilde mijn trip betalen. Daar is het ontzettend duur om daarheen te komen. En Het vriest het trouwens 25 graden, dus hier is het misschien toch een beetje aangenamer. Ik ga het vanmiddag bekijken bij het Space Expo in Noordwijk. Wat gaat André Kuipers doen de komende maanden? In, die, in dat ISS? Nou, die gaat verschrikkelijk veel met zichzelf in de weer. Uh, die gaat uh, proeven doen op zijn eigen lichaam. Uh, dingen innemen, dingen aftappen. Uh, kijken naar de manier waarop zijn uh, uh, lichaamsvloeistoffen zich gedragen... in de gewichtloosheid, zijn lichaamsfuncties opmeten. Evenwichtsproeven, uh, aspecten over spieropbouw, uh, botafbraak. Noem het allemaal maar op. Dus uh, heel erg kijken hoe het menselijk lichaam zich gedraagt... onder gewichtloze omstandigheden. Nou, kost ruimte wat ontzettend veel geld... Wat heeft het ons opgeleverd? En dat komt niet met die telefoon uh, die daardoor ontwikkeld is, die mobiele, uh, mobiele telefoon. Nee, dat is een beetje flauw dat dat vaak gebeurt. Hè. Er wordt gezegd: de pacemaker, de mobiele telefoon, de tevelpan, die hebben we aan de ruimtevaart te danken. Dat vind ik altijd een, een kul argument. Want als iemand bedenkt: ik wil een tevelpan, ga je niet zeggen: dan gaan we maar eens een Apollo-programma opstarten, want dan krijgen we hem. Dus dat, is, dat heet niet voor niks spin-off. Het zou raar zijn dat je zoiets groots doet en er komen niet aangename ja. dingen uitvoert. Dus wat het heeft opgeleverd, is uh, dat wij uh, in staat zijn om ons ook als mensen in de ruimte te bewegen. Vervolgens is de vraag, wat hebben we eraan? Dat is een hele valide vraag. En wat het heeft opgeleverd is meer zicht... en je hebt het over de bemande ruimtevaart. Mm -hmm. hè? Uh, meer Welk zicht het op het functioneren van uh, mensen in de ruimte... en onze, de werking van ons eigen lichaam. En de hoop is dat dat ons meer oplevert... over het functioneren van ons lichaam hier op aarde. Nou, Dat is nog maar de vraag. Hoeveel dat uiteindelijk te danken heeft... aan dat uh, dure bemande ruimtevaartprogramma. Want zijn er al onderzoeken die resultaten hebben opgeleverd... en waarvan je zegt, nou, dat is een doorbraak geweest? In de geneeskunde? Nou, doorbraak is een zwaar woord. Ik denk dat als je heel eerlijk bent, dat je moet zeggen dat het uh, wetenschappelijk onderzoek aan boord van het ISS dat heeft de afgelopen decennia. Heeft dat bemande ruimtevaartonderzoek onderzoek een, een behoorlijk aantal honderden interessante wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Maar het klopt, er is er geen één van. Op de voorpagina van de krant of van de New York Times. Te dat is wel niks zo. Oh, ja, er een... gebeurt heel veel wetenschappelijk onderzoek overal op aarde. En uh, ook aan dat laboratorium in de Baan om de aarde. En dan denk ik dat het correct is om te stellen dat we daar een heel erg duur laboratorium hebben voor uh, best interessant onderzoek. Uh, zo moet je het ongeveer zien, maar ook een heel gevaarlijk uh, laboratorium... want van de 500 astronauten, dat zijn toch eigenlijk de laboranten... die daar het werk moeten doen, uh, allemaal met overheidsgeld betaald... Ja, daarvan is toch uh, een, een stuk of 20, dat is toch 5 procent... is tijdens het uitoefenen van zijn uh, beroep om het leven gekomen. Dus ja, het is een, een beetje een rare vorm van wetenschap. Nog even, een onbemande vlucht is veel goedkoper dan een bemande? Ja, een bemande vlucht kan verschrikkelijk veel kleiner, want er hoeft niemand aan boord. Een miniaturisatie maakt het klein. Uh, als het naar een ander hemellichaam toe gaat, zoals naar Mars, hoeft er niks terug. Er hoeft geen uh, uh, lucht, water, eten enzovoorts mee. De veiligheidseisen zijn lager. Dus zeg nou is een factor, nou, toch zeker een factor, 20, 30 goedkoper. Frans Verhagen, Amerika-deskundige. In de Verenigde Staten is in juli dit jaar dus die laatste bemande space shuttle de ruimte in gegaan. En betekent dat, dat meteen het einde van het ruimtevaartprogramma van de VS? Nee, dat niet. Maar, maar wel op korte termijn. Uh, ze zijn bezig met het ontwikkelen van een grotere, een, een grotere en sterkere raket... om uh, eventueel naar Mars te gaan. Er is nog een ontwikkeling van een Orion-capsule... Uh, die eventueel mensen naar Mars zou kunnen brengen. Uh, maar voorlopig ligt het even stil. Dus ze doen nog wel wat? Ze doen nog wel nou Sterker <laughs> nog, er wordt behoorlijk wat geld aan besteed. Er gaat zo nog 3,5 drie, miljard dollar naar, uh, naar die bemande ruimtevaart. Maar er komt dus geen opvolger van de Space Shuttle? Er komt geen opvolger van de Space Shuttle, nee. En Althans, dat hebben... niet, niet in de NASA-vorm. Ze zijn wel, geloof ik, aan het kijken of ze daar een commerciële vorm voor kunnen vinden. Maar dat zal nog niet meevallen. En dan krijgen we dus commerciële vluchten richting ruimte. Is dat reëel? Ja, dat is heel reëel. Ik denk dat dat zelfs de toekomst van de bemande ruimtevaart is. Uiteindelijk toch degene die dat wil meemaken... of die er wat aan heeft. Dat is of toerisme of de industrie die denkt... van dat of de wetenschap dat onderzoek dat vinden we interessant. Ja, maar je bent dus toerist toch niet gek om zo opgepakt te zitten in zo'n uh, zo Soyuz? Nou, nou ik is... zal heel eerlijk zijn. als ik, uh, Ja, uh, als ik meemake, we zijn dan gek dan hier. Altijd. En er is er een van de studio. Dat <laughs> het, het al wel spectaculair mee te maken. <laughs> en uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei systemen in uh, ontwikkeling... waar dat een stuk aangenamer gaat en wat, uh, wat gerieflijker. Dus dat zal in de toekomst wel gebeuren. Het is een speeltje van miljonairs. Het zijn mensen die vreselijk veel geld daar zelf aan besteden... om te kunnen zeggen van ik ben een van die 500 die daar naar boven gegaan is. Maar nou, ja. hoe denken de Amerikanen erover? Want ja, de ruimtevaart was toch een beetje de trots van Amerika ook. Ja, en ik denk dat dat ook overdreven is. Dat was het in de jaren 60 toen John F. Kennedy zei... van ik zet voor het einde van de 10 van van jaar, zet ik voor het einde van de decade... zet ik iemand op de maan. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat was in de wedloop met de Russen toen de tijd, met de Sovjet-Unie. Uh, en sindsdien is het toch een, ja, een vrije route gebeuren geworden. Behalve als er een keer een shuttle ontplofte. Of een uh, ja. verkeer terugkwam. Is het ook zo dat het op was, die space shuttle? Die techniek was, was, was ja, een je beetje kan eindig. kan natuurlijk niet tot, tot in de eeuwigheid t uit eind 19e eeuw blijven rijden. Dus op een bepaald moment... Het, het is maar een Soyuz is toch ook een DAF uit 1950? Ja, de, de Soyuz is ook een, een DAF of een Skoda... of hoe je het ook maar wil noemen, dat klopt. Uh, maar die shuttle die was eigenlijk ook verschrikkelijk overcapaciteit. Die was ontwikkeld met het uh, oogmerk... dat de Amerikaanse uh, Defensie daar heel veel gebruik van zou maken. Hele grote, zware spionagesatellieten. Die hebben dat uiteindelijk helemaal niet gedaan. Dus dan vloog je die iedere keer met een vrachtwagen... Vloog je om een, om een uh, klein pakketje ergens af te leveren. Daar kwam het in feite op neer. Dat is ook wel typisch Amerikaans om dat soort dingen... zo te begroten, want daardoor kreeg het volume, kreeg het kreeg het soort droomkracht, ja. want je hoorde die man nog zeggen, net bij die lancering, uh, de, de droom zal doorgaan, ja. Ja. Uh, en, en daardoor kun je het gefinancierd krijgen, en dat is, dat is natuurlijk de paradox, hè. hoe duurder je het maakt en hoe belangrijker het wordt, hoe meer geld je ervoor krijgt. Hoe staat het eigenlijk met het Europees Ruimtevaartprogramma, meneer Schilling? Nou, de Europese ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, die is natuurlijk veel kleiner dan NASA. Maar ik heb het idee dat dat er toch ook wel toe heeft geleid dat ze veel efficiënter en effectiever met de beperktere middelen omgaan. Het budget is ongeveer 4 miljard euro per jaar. En daarvan gaat slechts zo'n 10% naar bemande ruimtevaart. Dus dat percentage is ook veel kleiner dan in de Verenigde Staten. En Europa heeft eigenlijk veel meer ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Of tenminste, die besteden meer van hun budget aan wetenschappelijk onderzoek onderscheid dat wij natuurlijk helemaal niet meer zonder ruimtevaart kunnen uh, en dat dat ook heel erg nuttig is. Neem bijvoorbeeld uh, de simpele gegeven van de weersatellieten. We zien nu een tropische orkaan... een week of twee weken van tevoren aankomen. We kunnen de kust van de Verenigde Staten gaan evacueren. Vroeger kon dat niet. Ja. En dan zagen de mensen heel slecht weer. En de volgende dag waren er duizenden doden. Dus daar hebben we wel heel veel aan te danken. We, nou, en, en er wordt nog 5 miljard... in. ik heb de begroting van de NASA er even nagekeken... er wordt nog 5 miljard per jaar besteed... Uh, om die James Webb-telescoop ja. de ruimte in te krijgen. Dus is de vervanging van de Hubble, als ik het goed begrepen heb. Mm. Vrij is het duur project... Maar dat heeft inderdaad toch ook heel veel informatie opgeleverd. Ja, uh, ja. dus uh, wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk uh, altijd duur. En ik denk wel dat je moet realiseren... dat het uh, wetenschappelijk ruimteonderzoek... of dat nou gaat om het bestuderen van het heelal... of het bestuderen van onze eigen aarde met zijn klimaat... dat dat uiteindelijk toch misschien wel beter kan gaan met onbemande uh, toestellen... omdat je daar ook niet de storende menselijke factor hebt. Het kan goedkoper, het kan effectiever. En je hebt niet uh, al die mensen die maar trillingen... en warmteafgiften enzovoorts. En die Chinezen, wanneer halen die ons in? Nou, dat gaat misschien niet zo lang meer duren. Want daar is natuurlijk helemaal het idee... dat ze uh, ontzettend veel uh, geld en energie erin willen steken. Die zijn al bezig met hun eerste kleine uh, ruimtelaboratorium. Er zijn al twee dingen gekoppeld. Uh, bemande ruimtevluchten, ruimtewandelingen. Ze hebben het allemaal. Er zijn serieuze plannen om Chinezen naar de maan te sturen. Dus ja, misschien rond 2020 dat Amerika zegt... help jongens, wij zijn niet meer uh, degene met de, de grootste prestaties. Maar die Chinezen worden natuurlijk ook een keer verstandig. Die, die, die rijden zich ook dat ze een beperkt budget hebben. Ja, en, dat en dan gaan ze met Europa samenwerken. Want misschien ja, dat de ESA op dit weet. moment... Uh, kijk, het is, ESA is nu voor bepaalde dingen afhankelijk van de NASA... maar de NASA is een onbetrouwbare partner in veel gevallen. Het, is, het zal niemand verbazen als over een paar jaar NASA opeens zegt... het was leuk met het ruimtestation, maar nu trekken we ons toch terug. Yeah. En, uh, ESA ja, dat zal de, de NASA niet zeggen. De... Dat zal het congres dan Precies, zeggen die dat het geld zegt, van de NASA afneemt. Dat zegt afmeemt. het congres. Uh, en dan uh, is de ESA misschien aangewezen op uh, andere partners om uh, toch nog... Uh, Daarmee door te kunnen blijven gaan. En stel, ik las dat het goed gaat met Obama en de opiniepeilingen, maar stel dat het bijvoorbeeld een Gingrich eh, president wordt van de Verenigde Staten. Is er dan meer geld voor de ruimtevaart te verwachten? Nee, dat denk ik niet. Er is alleen maar meer enthousiasme. Kijk, in, in een van de debatten kreeg Gingrich voor zijn voeten geworpen dat hij ooit gezegd heeft dat hij wel een kolonie op de maan wilde stichten. En dat werd aangevoerd als voorbeeld van. Kijk eens uh -huh. hoe maf die Gingrich is. En hij draaide dat precies om. En hij zei van nou, dat is precies zoals wij Amerikanen denken. Dat is de Amerikaanse droom. Je moet ja. groot denken. En daar heeft hij eigenlijk een ja. een heleboel stemmen mee gewonnen. Dus dat zit er nog wel nog steeds in. Maar uiteindelijk zal ook hij het geld moeten loskrijgen van het congres. En er is gewoon geen interesse voor. Tot welk jaar blijft dat ruimtestation ISS open? Dat is een beetje onduidelijk. Minimaal tot 2016. Hopelijk tot 2020. En zo goed als zeker niet langer. Dat is ongeveer de schatting op dit moment. Uh, dus dat is ook nog maar een betrekkelijk beperkte duur. En hoeveel bevoorradingsschepen komen er langs... Uh, op het moment dat André Kuipers daar zit voor het halfjaartje? Oeh, dat weet ik niet uit, uit mijn hoofd. In maar in ieder één of twee Europese. Dat zijn hele grote vrachtschepen en een paar keer kleinere Russische vrachtschepen. Ja. Dus daar heeft hij ook wel een rol in. Hij moet uh, die, ook die koppeling begeleiden. Als er iets fout is, dan uh, mag hij ook een ruimtewandeling. Hij hoopt dus dat er iets fout gaat. <lacht> hè? Dan mag hij een ruimtewandeling maken. Dat is heel spectaculair. Hij ja. zal de robotarm moeten kunnen gaan bedienen. Nee, die, uh, die heeft allemaal leuke dingen te doen. En dat wordt allemaal vanuit Rusland gelanceerd, hè? En uh, nou, die Europese die gaan vanuit uh, Frans- -Krianen. Dat okay. de Europese lanceringen, die vrachtschepen. En... en wat ik wel heel erg leuk vind om toch even te benoemen... want het lijkt alsof er een soort kritische houding is. Die, die is misschien ook verstandig uh, naar dat bemande ruimteverprogramma. Maar de essentie wat dit gaat opleveren... is misschien wel ook onder de jeugd van... Europa op dit moment is een enthousiasme voor exacte wetenschappen en voor techniek. En dat zie je heel erg terug uit de tijd van het Apollo-tijdperk. De wetenschappers van nu die zeggen bijna allemaal... we zijn geïnspireerd geraakt in de tijd door de maanlanding. Dus ik hoop toch een beetje dat de, een spin-off van André's ruimtevlucht toch is... Uh... Ja, uh, Meer belangstelling voor de serieuze en de technische exacte wetenschap. Vanmiddag om 16 over 2, onze tijd, vertrekt André Kuipers voor een reis van zes maanden naar het ruimtestation ISS. Daar zullen we de komende tijd ongetwijfeld meer van horen. Govert Schilling en Frans Verhagen, dank voor de komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Nederland is een belangrijk export- en doorvoerland voor wapens. Ook naar landen waar mensenrechten worden geschonden. En Ayan El Facet van GroenLinks wil dat voorkomen. En is het waar dat veel liedjes uit de top 2000 op elkaar lijken? Zometeen. Na het nieuws met Doral Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Schiphol en de luchtverkeersleiding zijn niet goed berekend op fouten die piloten bij het taxiën kunnen maken. Dat concludeert de onderzoeksraad voor veiligheid na een incident vorig jaar februari. Toen steeg een KLM Boeing per ongeluk op vanaf een taxibaan in plaats vanaf een startbaan. Botsing werd op het nippertje voorkomen. De Algemene Ledenvergadering van pedofiele vereniging Martijn heeft voorzitter Ad van den Berg afgezet. En ook de secretaris is uit zijn functie ontheven. Dat is gebeurd omdat de twee bestuursleden een strafblad hebben voor een zedenmisdrijf. Als de opleiding journalistiek aan de hogeschool Windersheim in Zwolle niet snel verbetert, dan moet die sluiten, zegt staatssecretaris Celstra In een reactie op de kritiek van een commissie op de opleiding. De onderzoekers hebben ernstige zorgen over het niveau van de afgestudeerde journalisten in Zwolle. Volgens Celstra is er nu geen sprake van een volwaardige hbo-opleiding. En het Spaanse voetbalteam staat voor de vierde achtereenvolgende keer... nummer één op de wereldranglijst van de FIFA. Nederland sluit het jaar 2011 af op de tweede plaats. Net voor Duitsland, Uruguay staat vierde. Wils is de snelste stijger dit jaar. Het team begon in januari als nummer 112. En nu staat Wils op de 48 e plaats. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Dat komt door de aanrijding. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijstroken dicht. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen, staat tussen knopen Dit Vonderen en Linne 4 kilometer. Dit is de degids.fm. Met Felix Burgers. Superman. De gemeente Rotterdam heeft een briljante manier gevonden om aan geld te komen. De stad laat mensen gewoon belasting betalen voor afval dat ze niet hebben. Bent u een zelfstandig zonder personeel, een ZZP'er en u heeft geen bedrijfsafval per 1 januari moet u er toch belasting over betalen. Trea van Vliet is zo'n ZZP'er. Ze melden Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Rotterdam... bij Trea van Vliet, die ons een mail gestuurd heeft. Een hele boze uh, mail over de gemeente Rotterdam. Trea, wat is er aan de hand? Ik ben ZZP'er. Dat betekent dat je een zelfstandig gezonde personeel bent. Ik ben freelance, schrijfster en journaliste. Dus ik werk vanuit huis. En nu heeft de gemeente Rotterdam... Uh, mensen zoals ik een brief gestuurd... dat wij nu worden gezien als bedrijven aan huis. En wij moeten een bedrijfsafvalheffing gaan betalen. Wat voor afval produceer jij dan? Ja, ik schrijf en ik doe alles digitaal, dus ik heb geen afval. Oh ja. En uh, uh, vanaf volgend jaar moet ik daarvoor 128 euro per jaar gaan betalen. En betaal je ook al je normale afvalheffing voor je vuilnis aan de gemeente? Ja, klopt. Ja, dat vind ik ook heel terecht. Dat doe ik graag. Dus je betaalt al voor je normale afval... Ja. en nu wil de gemeente je extra belasten voor bedrijfsafval... Ja, mij en andere ZZP'ers. En het rare is, ZZP'ers zijn doorgaans mensen, zoals ik, journalisten, vormgevers. Mijn bovenbuurvrouw is masseuze. Die heeft ook niet elke week een massagetafel die ze aan de kant van de weg zet om op te halen. Hooguit een overleden klant? Hooguit een overleden klant, ja. En uh, ja, dus uh, dat, dat is... Uh, uh, het, het is, een, het is een, ik denk dat de gemeente, de gemeente zit in financieel zwaar weer. En die zijn gewoon creatief gaan denken, denken ze zelf. Want hoe uh, kunnen wij aan meer geld komen? Weet je wat? ZZP'ers zien wij nu als bedrijf van huis. En die laten we deze tax betalen. En uh, dan staat er... Het is niet mogelijk vrijstelling van deze heffing te krijgen... met als argument dat u geen of heel weinig afval produceert... Dus eerst krijg je een heffing omdat je afval produceert. Maar als jij dan bijvoorbeeld zegt, maar ik produceer geen afval... is dat geen argument om van de heffing af te zien. Klopt dat? Het is niet mogelijk vrijstelling van deze heffing te krijgen... met als argument dat u geen of heel weinig afval produceert. Wat dacht je toen? Ja, ik moest lachen. Het is geen argument dat je geen feil produceert? Ja, klopt. Dus de gemeente heeft gewoon de computers even laten draaien... bij de Kamer van Koophandel. Daar komen dan, neem ik aan, vele honderden, misschien wel duizenden ZZP'ers in Rotterdam uitvoert. En die moeten allemaal betalen. Ook de stucador die ZZP'er is, die thuis helemaal niks doet... die thuis ook helemaal geen grondstof of materiaal heeft staan... ook die stucador die alleen maar bij andere mensen werkt... moet betalen voor bedrijfsafval. En dat hij dat niet heeft, dat is volgens deze brief geen argument. Ja, zo is het. Oh, Superman. Goedendag. U bent verbonden met het informatienummer voor burgers en ondernemers van de gemeente Rotterdam. Uw gesprek kan worden opgenomen om de kwaliteit van de telefonische dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Gemeente Rotterdam zou ik mee van dienst zijn. Gaat u over de belasting aan ZZP'ers, over de vuilbelasting? Over de bedrijfsreinigingsrecht? En wat is uw vraag daarover, meneer? Ja, u gaat uh, uh, belasting heffen over het bedrijfsvuil van ZZP'ers... Uh, van hele mini-kleine mini zelfstandigen. Ja. U schrijft daar een brief over. Uh, maar ja. het blijkt dat u dat ook gaat doen als er helemaal geen vuil wordt geproduceerd. Het, het feit dat iemand geen vuil produceert... is geen argument om deze belasting niet te heffen. Ja. Nou, het is namelijk zo meneer, uh, bedrijven die dus niet vanuit huis werken, maar een aparte bedrijfsruimte huren, krijgen al jaren een aanslag voor bedrijfsleuniging, zegt. De bedrijven die vanuit huis werken, god dit dus niet. Er zijn... Een een paar voorbeelden om op te noemen. Eén dat is bijvoorbeeld een, harts, een huisarts een uh, die een uh, praktijk een huis heeft. Die betaalde tot nu toe nooit bedrijfsreinigingsrecht. Om een ander voorbeeld te nemen is een uh, schoonheidsspecialiste. Dus dat zijn mensen die wel vuil produceren, maar geen uh, bedrijfsreinigingsrecht. Waarom heeft u uh, daar dan, waarom heeft u als gemeente die mensen dan nooit gevraagd om wel te betalen? Want die mensen zouden volgens ja. mij wel in aanmerking nu. komen om te betalen. Ja. ja, vroeger ook al. Helemaal, helemaal mee eens, ja. Ik kan u het fijne er ook niet van vertellen. Het enige wat ik u hierin uh, kan uh, vertellen is dat uh, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik kan niet zeggen of dat u een uitzondering bent of niet. Uh, u kunt pas op het moment dat u een aanslag krijgt. Dat zal binnenkort begin januari zult u een aanslag kunnen verwachten. Er wordt ook bezwaarformulieren daarbij uh, gevoegd. Dan kunt u een bezwaar indienen dat u dus geen uh, afval produceert. Er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen waarin je zegt ja. ik, ik produceer geen ja. afval. Ja. Dat klopt. Ik sprak net een goede kennis van mij. Is journaliste, werkt aan huis, doet alles digitaal. Produceert werkelijk nul aan afval. Dus zij zou in aanmerking komen. Ja, van de week had ik ook iemand... Zij was een courier En die werkt natuurlijk ook alleen maar bij... Die haalt alleen maar pakketjes op. Die heeft ook gewoon dat adres nodig, ook als postadres om uh, ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Een door in mijn voorbeeld, uh, een koerier in uw voorbeeld, een journaliste. Ja. Die mensen kunnen straks... Aanmerking uh, komen voor een vrijstelling, ja. Dat staat dus niet in die brief, hoor. Ik, ik krijg er ook heel veel telefoon uh, uh, over. Die brief die u gestuurd heeft, hè? daarin staat, en ik vind het een krankzinnige zin hoor... het is niet mogelijk vrijstelling van deze heffing te krijgen... Ja. met het argument dat u geen of heel weinig afval produceert. Maar ik heb bij mijn systeem ook staan dat er dus een bezwaar ingediend kan worden. Wat u me nou vertelt, dat een aantal beroepen... een uitzonderingsberoepen vrijstelling kunnen krijgen... dat heeft u daar in uw computer staan, in uw systeem. Dat staat dus inderdaad niet in deze brief die ik voor me heb. Ik ga hem even openen, want hij staat er inderdaad bij u in de brief niet. U moet natuurlijk wel even het bezwaar afwachten, alsjeblieft. Maar dat is een formaliteit, begrijp ik uit de woorden. Ja, dan hoeft u niet te betalen. En waarom schrijft de gemeente dat niet in die brief meteen erbij? Ik vind het absurd, weet u dat? Het, ja, het, het, het nou, mag het zelf iets, ook U mag dat niet zeggen, hè? Nee. <laughs> Rotterdam speelt dubbel spel, dus de brief stelt dat iedereen moet betalen. Maar er kan dus wel bezwaar worden aangetekend. Krijgt u dus een brief van de gemeente Rotterdam... ga dan een bezwaar met het argument dat u geen afval heeft. Dan hoeft u niets te betalen. Dat hoorden we net de ambtenaar zeggen. Maar, uh, de, Gids. de Tweede Kamer is vandaag algemeen overleg over het wapenexportbeleid. Vooral de SP en GroenLinks slijpen de messen, want moties van deze partijen... om de wapenexport naar foute landen tegen te houden... werden weliswaar door de Kamer aangenomen, maar de regering weigert ze uit te voeren. En dat terwijl we begin dit jaar op tv konden zien... hoe Bahrein bijvoorbeeld met behulp van Nederlandse panzerwagens... zijn eigen bevolking te lijf ging. In de studio in Den Haag zit Arjan El Fasset, Hij is woordvoerder Defensie van GroenLinks... en een van de indieners van de motie. Meneer Elfacet, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog eens uitleggen waar die moties van uzelf... en ook die van de SP over gingen? Nou, die van mijzelf ging over Saudi-Arabië... Um, uh, om geen wapens te leveren aan Saudi-Arabië. We weten allemaal dat Saudi-Arabië in Bahrein met tanks uh, is uh, ingevallen... Uh, om Bahrein te helpen die demonstraties de hmm. kop in te drukken. Um, we weten allemaal dat er ernstige mensenrechten en schendingen plaatsvinden in Saudi-Arabië. Dus dat was de aanleiding van die motie. En de motie van de SP gaat erover om geen wapens meer te leveren aan dictaturen... daar waar geen, mensen, uh, daar waar geen vrije verkiezingen uh, plaatsvinden... en daar waar ernstige schendingen van mensenrechten plaatsvinden. Maar u heeft ook het antwoord van de regering gezien, hè? Ja, die, uh, laat, uh, eigenlijk zeggen ze wij hebben daar geen boodschap aan... en uh, eigenlijk willen we gewoon lekker op dezelfde weg doorgaan. Ja, ze zeggen het wapenexperbeleid stoelt op een Europese afspraak en die zegt dat er geen wapens mogen gaan naar landen die mensenrechten schenden. Dus ja, er is niks aan de hand, dat wordt al gezegd, dat doen we dan ook niet. En er wordt gekeken naar interne spanningen en gewapende conflicten. Ja, kijk, als je die beelden van, uh, van het voorjaar uh, met onze eigen panzervoertuigen uh, ziet, dan kan je niet uh, concluderen dat het allemaal oké okay is. En, en zelfs uh, in het begin, uh, de eerste helft van 2011, hebben we wapens geleverd aan Egypte, Bahrein, Saudi-Arabië, Indonesië, noem maar op. Dan kan je niet met uh, uh, heel makkelijk zeggen van, uh, ja, wij voeren uh, dat Europese beleid uit. Juist dat Europese beleid, juist die criteria zeggen dat je de risico's moet analyseren uh, op toekomstige mensenrechten Niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige en de de regering presenteerde dat in het voorjaar als een soort nieuw beleid, terwijl dat al jaren uh, zo het geval is. Het gaat erom uh, dat het wordt nageleefd, uh, vandaar ook die emoties. Nou, stelt de regering ook dat Nederland niet eigenhandig een wapenembargo mag instellen, bijvoorbeeld tegen Saudi-Arabië, wat u graag wil. Nou, dat is onzin, want Nederland heeft zelf al uh, ooit een wapenembargo ingesteld tegen India en Pakistan, dus, uh, uh, en dat kan, uh, en die regels waren toen hetzelfde, dus dat kan allemaal. U had uh, ook Indonesië bij de kop. Wat gebeurt er allemaal met onze wapens? Nou, kijk, we hebben natuurlijk uh, te maken met forse bezuinigingen op defensie. En we hebben heel veel spul in de verkoop staan: um, tanks uh, uh, en dat soort uh, uh, materieel. En uh, ja, uh, Hille heeft zelf uh, twee weken geleden gezegd: als koopman uh, heeft hij geen moraal. Uh, we weten allemaal wat er in Papua op dit moment aan de hand is. Uh, je kan uh, op je blote ogen al zien dat er ernstige mensenrechten schendingen plaatsvinden... en dat je op dit moment dus geen tanks moet leveren aan Indonesië. Saudi-Arabië is ook op de markt op zoek naar tanks. Duitsland, uh, Angela Merkel, die uh, zit in een pakket waarbij ze tanks heeft aangeboden gekregen. Hille heeft gezegd dat wij met Duitsland graag samen willen werken om die uh, tanks te verkopen. En bovendien heeft Merkel onlangs een 21-pagina's uh, document naar Brussel gestuurd... Uh, met de vraag of de regels... Niet versoepeld kunnen worden. Ja, dat, dan vraag je wel uh, om uh, maatregelen. We verdienen natuurlijk wel geld mee. Hè? Vorig jaar een dikke miljard euro. Hoe zien de cijfers eruit voor dit jaar? Uh, nou, de eerste helft van 2011 uh, zit je al op de helft, dus uh, een, een half miljard. Uh, maar het grootste geld wordt niet uh, verdiend uh, met, uh, uh, met wapenzendingen uh, naar uh, dictatoriale regimes. Dus dat is dus een beetje een kul uh, uh, uh, argument om te zeggen van ja, dat gaat ons fors geld kosten. Uh, tanks zijn ook een beetje een oud materiaal, een koude oorlog materiaal. Uh, Dus wie zit daar nog op te wachten? Interstatelijke conflicten worden niet meer uh, grootschalig uitgevochten. Het gaat vaak om interne repressie. En als je dan kijkt wat voor materieel daarvoor wordt ingezet... dan zijn dat vaak tanks, panzervoertuigen, maar ook traangas, kogels... Um, uh, en zelfs internet-aftaptechnologie. Nou ja, die, dit soort uh, oude uh, militaire toestanden die leveren wel nog geld op, op Marktplaats. Ja, maar de markt daarvoor is klein. En ik denk dat je uh, het, het geld zeg maar, wat ook besteed wordt om mensenrechtenactivisten uh, te helpen... om uh, uh, democratie uh, uh, te, te bevorderen, dat kost ook heel veel geld. Interne conflicten kosten de handel heel veel geld. Dus dat valt niet op te wegen. Nou heeft de regering al die moties uh, naast zich neergelegd. Wat wordt de inzet dan vanmiddag in het debat? Nou, ten eerste dat, uh, uh, dat de regering die moties wel daadwerkelijk gaat uitvoeren. Nou, hoe krijgt u dat voor elkaar? Nou ja, kijk. De, ze zeggen, uh, de, nee, is het nee. Een van de gedoogpartners, de, de, de PVV, heeft meegetekend met die uh, moties. Uh, daar verwacht ik uh, heel veel van. Uh, ten tweede, uh, is er gewoon een Kamermeerderheid die dit zegt uh, dat dit uh, moet gebeuren? Laat ja, maar staan, ze hebben nee gezegd. He, laat, staan, ja, laat staan dat wij gewoon Europese regels uh, overtreden. En bovendien, 2012 wordt een heel belangrijk jaar, waarin eindelijk uh, waarschijnlijk. Een, een wereldwijd wapenhandelsverdrag wordt afgesloten... dan is het juist nu zaak om het heel scherp te houden... zodat Nederland ook een onderhandelingspositie heeft... en Europa om te zorgen dat die landen die uh, uh, lak hebben aan regels... juist uh, uh, op gelijke voet. Dat is ook goed voor de wapenindustrie. Maar mijn die... vraag is toch duidelijk? Hoe krijgt u het voor elkaar? Dat op het moment dat ze zeggen, ja, we leggen toch die moties naast ons neer... om ze toch te bewegen om ze aan te nemen? Ja, dan heeft de regering echt een probleem met de meerderheid van de Kamer. Ja, dan komt er een motie van wantrouwen van uw kant? Nou ja, uh, Bleken die, die hangt al aan de zijde draadje vanwege de natuurlijke. Dit gaat de grond van het graag. Ik dacht dat hij alleen maar over landbouw ging. <laughs> en over ponies. Nou ja, Bleken zit bij Economische Zaken. En die gaat over exportvergunningen. Ja, en die krijgt dus een motie van wantrouwen in zijn broek voor de tweede keer. Nou, ik denk, uh, nou, ik ik denk dat uh, de regering gewoon goed moet luisteren naar het debat... en gewoon moet uh, volgen wat er in die motie staat. Dat vanuit. snap ik, maar wat gaat er gebeuren als? Ja, als, dan vragen, als dan vragen moet je nooit antwoord op geven, heb ik geleerd. Uh, het gaat erom dat uh, de regering goed beseft uh, dat dit echt niet meer kan. Dan <laughs> nou zeg ik, ja, mooi gesproken, maar weinig daden. Nou, dat denk ik niet, want we hebben in het afgelopen jaar veel bereikt al. Uh, uh, het stond op scherp en het is nu zaak om uh, goed door te pakken. En de regering is, uh, is daarmee aan zet en niet wij. Arjan Elfessert, wij wachten af hoe het afloopt. Hartelijk dank. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Zondag is het zover. Dan start op Radio 2 de Top 2000. Om 12 uur s middags wordt het eerste nummer uitgezonden. En dan gaat het door tot het vuurwerk knalt op 1 januari om 12 uur s'nachts. Hoewel, hoe verschillend zijn die liedjes eigenlijk? Muziekverslaggever Botte Jellema. Je hebt je gitaar meegenomen en je wilt mij wat laten horen. Ja, inderdaad. Ja, luister hier even naar. Ik ben benieuwd of je daar wat in. Herkend. Nou, dat is wel een mooi akkoordenschema. Ja, nou ja, het is, de kans is ook wel groot dat, je, dat, dat, dat het wel lekker in het gehoor ligt. Het is een heel bekend akkoordenschema. Zoals jij het speelde, was het een beetje country? Ja, maar je kan het natuurlijk ook uh, tokkelen. Je kan doen wat je wil. Huh? Het kan op heel veel verschillende manieren worden gespeeld. Maar het is steeds hetzelfde akkoordenschema. En dat wordt heel vaak gebruikt in, uh, in popliedjes. Het is een akkoordopvolging die heel prettig in het gehoor ligt. En uh, dat uh, uh, komt omdat... Um, uh, ja, doordat het dus zo lekker in het, in het gehoor ligt. Die, die top 2000 liedjes, die lijken dus heel erg veel op elkaar. Ja, ik word een beetje afgeleid. Ja, dat, dat klopt. klopt. Ja, Durrell komt binnen. En als Durrell ja, Megens binnenkomt, is ja, er altijd precies. iets aan de hand. Hier is de nieuws. Ik heb nieuws over de KPN. Die uh, dat bedrijf reageert verrast op het bericht... dat Telecom Wakenhond het bedrijf onder verscherpt toezicht stelt. Wij zijn ons bewust van enkele zaken waarover nu procedures lopen... en waarop de berichtgeving betrekking zou kunnen hebben... Wij menen dat KPN in deze zaken, waarover reeds een aantal rechtszaken loopt, correct en niet in strijd met de wet heeft gehandeld. Dat staat in een persbericht van KPN dat zojuist is uh, vrijgegeven. Aanleiding voor het verscherpte toezicht zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. In verband met het onderzoek doet de Opta geen mededelingen over wat er aan de hand is. Uh, maar ze hebben niets te maken, dat zeggen ze wel, met de recente invallen van de NMA in een onderzoek naar verboden prijsafspraken. Voorals nog, KPN dus verrast over uh, het verscherpte toezicht door de Opta. Tot zover. De overtredingen die zijn gepleegd. Voorals nog weten we niet welke overtredingen er zijn gepleegd. Daar wil Opta niks over zeggen. Daar en zegt KPN, KPN dus ook, niet, de ook niet. Nee, ze zijn helemaal verrast. En meer willen ze daar ook niet over kwijt. Nee. Oh, ja, oh, Wij zijn was... aan het bellen en proberen inderdaad. Wat meer te weten te komen, maar uh, nee, vooralsnog niks. Dood, Megens, dus hartelijk dank. Graag gedaan. Ik praat verder met muziekverslag even, Want je had het over die akkoord op die, die heel vaak gebruikt wordt. Ja, eerlijk. precies. Ja, um, uh, die, die, uh, dat komt van uh, Dicky Gilbers van de Rijksuniversiteit Groningen. Die, die zegt dat. Is, die zegt dat, die, die is zelf ook uh, muzikant. En uh, hij, hij zegt dat die liedjes dus heel veel op elkaar lijken. En daar heb ik een voorbeeldje van. Excess of Awesome, dat is een komisch trio uit Australië, dat hier serieus werk van heeft gemaakt. Ze we spelen de vier akkoorden die ik net speelde... en zingen daar tientallen verschillende hits overheen... die hetzelfde schema gebruiken. We herkenen dit? Ja, dat is Don't Stop Believing by Journey. In the cast of play. Ja, er zijn een paar meer songen op dezelfde akkoorden. Check het out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. People killing people die and children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Nou ja, je hoort het wel. Dit, dit, dit gaat uh, zo ongeveer een minuut of zes uh, loopt het nog zo door. Ze dus hebben allemaal verschillende nummers, van verschillende artiesten. En het zijn steeds diezelfde vier akkoorden. Ik liet dat ook aan Dicky Gilbers horen. Dikkie, dit is wat u bedoelt. Dit is precies wat ik bedoel. Ja, het zijn dus... Uh, de melodielijn is uh, steeds verschillend, maar de akkoordenschema's zijn heel voor de hand liggend. En dit zijn nog vier akkoorden. Je hebt ze ook met drie akkoorden. Maar als je een drie akkoorden hebt, dan weet je zeker een C en een G en een F erbij. <lacht> hè? En, en ook, nou, als je dan weer een vier akkoord hebt, dan kan er weer even een A mineur bij komen. Dat zijn dus um, vaste patronen. Nou, hoe komt dat nou? Dat ligt gewoon goed in het gehoor. Dat is niet een, dat is een kwestie van smaak, of je dat mooi vindt of niet. Nee, als je een, een C, een toon C hebt... Hè, dat is gewoon luchtdeeltjes trilling... dan krijg je een, eh, als twee keer het patroontje het zich herhaalt. Die tijd die dat kost, is precies even lang als drie keer dat patroontje bij een G. Dus die C en die G, die vrouwen zich van tot 2 staat tot 3. Het mm. lijkt ingewikkeld is het niet? Maar van 2 <laughs> ja, ja, tot Ja, ja, 2 tot 3, maar dat is dus een dat past heel mooi bij elkaar. Dat harmonieert. Vinden we vinden we in onze hersenen vinden we dat makkelijk. Mm. Vinden we kunnen we goed begrijpen. En uh, doe je nou een C en een B? dan komen die golfjes helemaal niet bij elkaar. Nee, dat wringt een beetje. Dat wringt. Dus dan denk je een C en een B. Dat oh, nee. is niet alleen de akkoordenschema's. Dat is ook de structuur van de liedjes. Je hebt uh, Barry Gordy, baas van Motown. Uh, die, uh, die had componisten in dienst. Die hadden een, een hitje geschreven. Heatwave voor Martha Reeves en Van Dallas in 1963. Toen zei Barry Gordy... het volgende nummer moet precies hetzelfde nummer zijn. Dan denken de mensen namelijk al dat ze het kennen... He, of dan de, dat ligt goed in het gehoor terwijl ze het al kennen nou ja. Ja, dat was quicksand precies hetzelfde een blauwdruk van uh, heatwave en het werd ook weer een hit, dus het, hij had gelijk. Daarna mochten ze limewire schrijven. Ook weer precies hetzelfde liedje. Jij zegt uitmelken die handel, begrijp je. En dat werd niet meer zo'n grote hit. Toen pas kregen ze toestemming om iets nieuws te doen. Wat? Toen mocht het ook. Dus. Ja, de Four Tops. En dan die, die componisten hebben daar ook een geintje mee gemaakt. Want de Fortops Tops had een liedje. I can't help myself. Sugar pie, honey bunch. Nah, nah, nah, nah, nah. Nou, dat had een opbouw. Grote hit. En uh, Barry Gordy zei, volgende nummer, precies hetzelfde. Wat hebben die componisten nou gedaan? Ze hebben het nummer met een, met een knippel genoemd It's the Same Old Song. En weer, het publiek trapt er eigenlijk in. En het werd een gigantische hit. Dus It's the Same same Old Song. En ook met een introotje, precies hetzelfde, zoveel seconden introotje. Een couplet, een refreintje en dezelfde soort akkoorden. Het was precies een blauwdruk van hetzelfde nummer. Nu bent u taalkundige. Ja. En u verklaart dit... Vanuit de taalkundige theorie? Ja, ik ben taalkundig. Ik ben geïnteresseerd in geluid en met name in structuur. Dus ja, ik, ik luister naar taal en dan probeer ik de structuur te herkennen en te verklaren. En ik luister naar muziek waar ik structuur probeer te herkennen. En, ja, en dan is het heel erg leuk als je een heel moeilijk stuk hebt... En uh, kunt begrijpen hoe dat eigenlijk opgebouwd is. Want als je alle versieringen weglaat. Ook, ik heb een, uh, een keer een stuk van Mozart uh, met, met mensen van het Noord-Nederlands orkest uitgekleed, zal ik maar ja. zeggen. Dus iedere keer alle versieringen op elk niveau weggehaald. En uiteindelijk kom je dan uit op die G naar die C. Ja. Dan uh, kom je weer bij die eenvoudige structuur uit. En het kan altijd heel complex worden. maar... Dat kan alleen maar complex zijn omdat wij houvast zoeken in die eenvoudige structuren. Ja, dat blijft als we die basis horen, dan begrijpen we het. Ja, en als popmuziek voor een groot publiek bedoeld is, dan heeft het vaak die eenvoudige structuren. Qua opbouw en ook qua akkoorden gebruik, dat soort dingen. Is het een recept voor een hit? Ja, dat is, een, dat is een vraag die mij... Je bent mij, zelf ook muziek Precies. Had. De vraag is mij wel eens gesteld. Als je het zo goed weet, waarom heb je dan helemaal geen hit? Nou, ik zal je vertellen. Ik heb uh, een opdracht gehad van de Rijksuniversiteit Groningen... om een liedje te schrijven voor, voor de, de alumni, de ja. oud-studenten. En die alumni song is dat. En... Uh, ik had een, een, een opdracht gekregen met het moet vrolijk zijn, het moet uh, simpel zijn... en goed in het gehoor liggen, meezingbaar, al die dingen. Dus ik heb gewoon een templaat gebruikt van zoveel seconden intro. Een coupletje, een refrein en het is netjes binnen de 40 seconden. En ja, ik schaam me er misschien wel een klein beetje voor... maar ja, het is wel een leuk liedje geworden. En het is, luister maar. Zo, zo. maar een dit? Nou, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik schrijf ook andere liedjes. Dit liedje wordt per dag vaker bekeken dan al mijn andere liedjes bij elkaar. Klinkt als een hit. <laughs> Relatief. Dickie Gilders van de Rijksuniversiteit Groningen, die dus die hit schreef... althans, hij zegt dat het bijna een hit is, omdat het zo vaak bekeken wordt... de alumni-song voor de Rijksuniversiteit Groningen. Dat zijn de akkoorden weer, hè? Ja, min of meer, ja. Even zoeken welke, welke tomspoort het is. Ja, ja, het zijn, het, het zijn eigenlijk meer meer zelf. En soms zijn, zeg je, moet je oplossingen zoeken tussen G en C Ja, dat, nou ja dat, dat heet een, in, in de muzikantenwereld heet dat een dominant. Maar ja. dit, dit, dit, is, dit liedje staat in F. Het is een dominante van, het, het is C 17 En die vraagt gewoon om een... En daar, ja, daar, dat is de structuur. Dat is wat, wat veel van die popliedjes dus gebruik van maken. Van dat soort Ik heb er veel geleerd. Wat allemaal, dus veel liedjes in de top 2000 zijn eigenlijk hetzelfde. Ik wist het dan, Maar goed. En wat eh, verschijnt er vanavond <laughs> nog op mijn lichtbak? Nou, mocht u er geen genoeg van kunnen krijgen, André Kuipers... dan kunt u kijken naar een rechtstreeks verslag van de lancering... van die Soyuz 5 zometeen. Al vanaf tien voor half twee op nederland Deem. En om kwart over twee kiest de Soyuz het luchtruim. Vanavond blikt Jeroen Pauw in een speciale uitzending terug op de rellen van twee jaar geleden... tussen Molukse en Marokkaanse bewoners in Culemborg... Zo weer twee jaar geleden, ja. Ik ben benieuwd of de tijd al wat wonden heeft geheeld. Om 11 uur op Nederland 1, op de plek dus van Pauw en Witteman. En dan ook nog de documentaire Autumn Gold. Prachtige documentaire heeft een prijs gewonnen... op het internationale documentaire festival de ITVA. Om tien voor half twaalf op Canvas. Jurgen van den Berg, al kerstlunch bij jullie? Eh, uh, ja, zeker. Uh, oh, ja? studentenvakbond reageert zometeen op de curriculum bij de journalistenopleiding van de Hogeschool Windersheim in Zwolle. De stelling in Stand.nl, de ruimtereis van André Kuipers... is goed voor Nederland. Jullie gaan het er ook over hebben. Ja. Bijzonder, dankjewel. Ik zal luisteren. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer. Tot dan. Het aftellen is begonnen. Zometeen gaat hij de ruimte in. André Kuipers. Op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ja, het is niet altijd gegeven dat je een Nederland kan zien. Radio 1 is erbij.